Zes uur. Ook dikke mensen mogen deel blijven uitmaken van de erewacht bij de Waalsdorp Vlakte. En volgende keer die uniformen misschien iets minder heet wassen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is maandag 9 april. En op deze dag in 1872 kreeg ene Samuel R. Percy het octrooi op melkpoeder. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 In de Domkerk van Münster is gisteravond een dienst gehouden... voor slachtoffers van de aanslag. Een man reed zaterdagmiddag met een busje in op een vol terras. Er vielen twee doden en twintig gewonden, onder wie twee Nederlanders. De 48-jarige bestuurder van het busje was een bekende van de politie. Hij had psychische problemen en pleegde na zijn daad zelfmoord. De bisschop zei tijdens de herdenkingsdienst... dat hij onder de indruk was van de saamhorigheid in de stad.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 En de verkiezingen in Hongarije zijn gewonnen door de partij van premier Orbán. Zijn anti-immigratiepartij heeft de helft van de stemmen gekregen. Dat komt neer op 133 van de 199 parlementszetels. En dat is een absolute meerderheid. De extreemrechtse partij Jobbik werd tweede met bijna 20 procent van de stemmen.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 Ja, er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moorgestel. De weg is nu helemaal dicht tussen knopend Batendorp en Moorgestel. En volgens Rijkswaterstaat gaat dat waarschijnlijk tot een uur of tien duren. Dus het verkeer vanuit Eindhoven naar Tilburg kan voorlopig het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Het NOS Radio 1 journaal. Ja, de VN-veiligheidsraad komt later vandaag in spoedzitting bijeen over de gifgasaanval op de Syrische stad Douma. Douma is het laatste bolwerk van de Syrische rebellen in de enclave Oost-Ghouta. De gifgasaanval kostte het leven aan tientallen mensen. Volgens de Amerikaanse president Trump zit het bewind van president Assad erachter. Trump dreigde gisteren dat het Syrische regime een hoge prijs zal betalen voor de aanval met gifgas. Syrisch media melden dat vannacht een militaire basis in Homs is bestookt met raketten. Volgens de Syrische staatstelevisie zit Amerika achter die raketaanval, maar Washington ontkent alle betrokkenheid. Contact met onze Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen. Marcel, wat is er nou vannacht gebeurd? Ja, het is nog onduidelijk dus wie er achter zit, maar vanochtend vroeg zijn er bombardementen uitgevoerd op een militair vliegveld bij Homs in de buurt. En daarbij zouden inderdaad volgens het Syrische pestbureau meerdere slachtoffers gevallen zijn. Washington ontkent dus dat ze op dit moment een aanval hebben uitgevoerd. Dat gebeurde vorig jaar nog wel overigens na een chemische aanval in de provincie Idlib. En daarnaast heeft ook Israël de afgelopen maanden aanvallen uitgevoerd... op plekken waar volgens Israël chemische wapens zouden worden opgeslagen of geproduceerd. Maar dus wie vanochtend verantwoordelijk is geweest voor deze aanval op Homs... Dat weten we nog niet. Dan terug naar Douma. Want gisteren werd bekend dat de rebellen met de Russische militairen zijn overeengekomen om Douma te verlaten. Wat houdt die overeenkomst dan in? Um, het is een evacuatie van eigenlijk, nou, de laatste strijders van het leger van de islam. Dat zouden zo'n 8000 uh, mannen zijn en 40.000 familieleden. Die worden op dit moment en ook gisteravond al met bussen vervoerd... ...naar Jarablus uh, bij uh, de grens met Turkije, dus in het noorden van Syrië. En ook is afgesproken dat er mensen die achterblijven niet vervolgd zullen worden. Um, dit is eigenlijk een, een deal die we zo eigenlijk al de afgelopen weken eerder hebben gezien... ...met andere groepen in, uh, in oost guta en ook al eerder met, deze, uh, uh, met dit leger van de islam. Dat betekent dus nu eigenlijk na de evacuatie dat Assad opnieuw hè, na jaren weer volledig Oost-Kuta in handen heeft. We hebben hier gisteravond die verschrikkelijke beelden natuurlijk ook gezien hè, van, van die mensen daar. Na die aanval is er al hulp voor ze. Volgens de hulpverleners op de grond is er uh, te weinig hulp op dit moment aanwezig. Te weinig artsen in het gebied. Uh, Verenigde Naties en het Rode Kruis die staan in principe klaar op een paar kilometer afstand van, uh, van Douma, om het gebied binnen te gaan. Maar ik verwacht dat eerst die evacuatie afgerond moet worden... voordat er hulp het gebied in kan. Ja, en als Syrië erachter zit, he, wat, wat Trump dus ook beweert... Um, kan dat eigenlijk, want beschikt het regime nog over chemische wapens? Die waren toch onder toezicht van de VN verwijderd? Die waren verwijderd, of in ieder geval he, zover als wij weten waren die verwijderd. Daarnaast zijn er toch weer aanvallen uitgevoerd, verschillende aanvallen... door het Syrische leger, aantoonbaar volgens de Verenigde Naties... Uh, door uh, Assad uitgevoerd door, door zijn leger. Uh, dus dat betekent dat er of opnieuw chemische wapens zijn geproduceerd... binnen het land of geïmporteerd. En volgens de VN uh, zijn er onder meer uh, is er, uh, grondstoffen, is, is er, uh, materialen binnengekomen... in Syrië vanuit Noord-Korea. Dan komt de VN-veiligheidsraad bij elkaar over deze kwestie. Maar ja, Rusland is daar een permanent lid... en blokkeert eigenlijk alle resoluties. Dus wat heeft dat voor zin? Ja, dat, dat, dat, is, dat is ook heel, heel onzeker wat daar vandaag uit gaat komen. Maar um, een aanval zoals eergisteren op Doema... Is dan zo ernstig dat eigenlijk die Veiligheidsraad bij elkaar moet komen? Dus het bij elkaar komen is het signaal aan het Syrische leger, aan de Syrische overheid, aan Assad, dat hij een grens over is gegaan. En of er dan echt iets concreets uit gaat komen vanmiddag, dat moeten we zien. Correspondent Marcel van der Steen was dat. NOS, Radio 1 Journal. Dan uh, praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Uh, we beginnen bij uh, het vreselijke bericht van die Belgische wielrenner... Michael Golaars. gisteravond laat dus overleden. De renner van 23 kwam te vallen in Parijs-Roubaix. Verslaggever Steven Dalenboot vertelde erover in Met het Oog op Morgen. Op dat moment is hij meteen al uh, gereanimeerd door de, de dokters die in koers zijn. En dat reanimeren ging uh, zeer slecht. Dat moest uh, verschillende keren herhaald worden. Um, en hij is daarna... Met, het, met de helikopter naar het, naar het uh, ziekenhuis vervoerd. Uh, en daar is hij dus uiteindelijk vanavond in het bijzijn van, uh, van zijn familie en zijn naaste overleden. Gisteren sneuvelde een kunstwerk tijdens een expositie in Amsterdam... toen een man het aanraakte, er klonk een knal... en de bol die bij dat kunstwerk van Jeff Koens hoort... met een waarde van miljoenen euro's klapte uit elkaar. Het oog belde daarover met kunstverzamelaar Rob Malas... en die keek er niet zo van op.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 Sommige mensen kwamen erachter dat hun Facebook Messenger app... ook de belgeschiedenis aan het verzamelen was. Maar Facebook verzamelt nog veel meer. Bijvoorbeeld je surfgedrag. Op alle pagina's waar je zo'n klein Facebook-like-tekentje ziet... weet Facebook dat jij daar bent geweest. Maar zelfs als je nergens een Facebook-icoontje ziet staan... dan nog is de kans groot dat Facebook jou wel ziet. Door middel van een nog kleiner knopje, de grootte van een pixel. Ja, en daarom deed Lubach een oproep om met z'n allen Facebook te verwijderen.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 En dat evenement dat is te vinden op byebyefacebook.nl. En nu zijn er al 7.000 mensen aangemeld en nog eens 13.000 geïnteresseerd. In Studio Voetbal was er discussie over de penalty die PSV zaterdagavond kreeg tegen AZ... waardoor de Eindhovenaren uiteindelijk met 3-2 wonnen. Pierre van Hooydonk was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Blom. Het is geen penalty, want Luc die, uh, Blom... die, die zegt dat Vlaar een overtreding heeft begaan. Maar Vlaar heeft geen overtreding begaan. Hij duurt hem niet weg omdat hij anders gaat koppen. Hij duwt hem weg omdat hij volgt de jong die stopt. Ja. En als, als jij mij volgt en ik stop, loop je tegen mij aan. Nou, wat doe je dan altijd? Ja. Dan doe je dit. En dat is de reden van, van de buitenling. Ja. Komend weekend kan PSVL kampioen worden. De spanning bovenin is dus al bijna weg. Maar onderin is het nog wel heel spannend... voor ploegas Roda JC, Sparta en FC Twente. Het doek lijkt bijna gevallen voor die laatste club. Volgens schrijver Euskan Akjol is er meer hoop voor Roda en Sparta. Uh, Rode heeft de Molenaar een nieuw contract gegeven. Dat keerde de rust terug, die pakt de punten nu. Bij Sparta weten ze nu wat ze volgend jaar willen doen. Nieuwe technische directeur aangesteld. Maar bij Twente is alles ongewist. Ze, weet, ze weten absoluut niet wat ze moeten doen als ze in de jupiter League komen. Ik bedoel, als je dat stadion ziet, ze hebben toch helemaal niks te zoeken in die competitie. Voor uh. je los van het feit dat ze het gewoon verdienen als ze het daar hebben gemaakt. Maar die mensen zijn er totaal niet op voorbereid. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Robbie Williams.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 I'm Williams, was dat een. Fiel, dat is het liedje. Welk jaar dat eigenlijk? Is even zien, is even neuzen. Graaf in mijn geheugen. Uh, maar ik weet het eigenlijk niet. Staat niet op de lijst. Eens <laughs> <laughs> um, even kijken. De kranten liggen hier wel. Um, de voorpagina's natuurlijk van die kranten. En de belangrijkste verhalen op de nieuwsites. Niet de zorgautoriteit, maar het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Door de regie terug te pakken, wil de regering het collectieve zorgstelsel betaalbaar houden. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een conceptwetsvoorstel. De maatregel moet voorkomen dat Den Haag nog een keer wordt verrast door een verplichte miljardeninvestering. Vorig jaar kwamen het kabinet en de Tweede Kamer er tot hun schrik achter dat niet zij, maar de zorgautoriteit, bevoegd was om richtlijnen voor verpleeghuizen op te stellen. Het het kabinet betaalt daardoor de komende jaren structureel 2,1 miljard euro extra. Op de voorpagina van de Telegraaf ook een verhaal over de zorg. De krant berekende dat de zorgkosten deze regeerperiode kunnen oplopen... tot... 18 miljard euro en dat ook de zorgpremies flink stijgen. Om een flinke financiële strop te voorkomen moet het kabinet rigoureus ingrijpen, maar de politiek lijkt dat niet van plan, schrijft de krant na een rondgang langs politici en zorgexperts. Die zeggen dat de regering hoopt dat de zorg betaalbaar blijft door goede afspraken van zorgverzekeraars. Maar zelf verwachten de deskundigen daar weinig van. Zij denken dat de zorgkosten alleen maar zullen blijven stijgen. Al dus de Telegraaf. Het AD schrijft over de vrees voor een nieuwe bouwcrisis. Volgens de krant dreigen in het hele land bouwprojecten stil te vallen... door stijgende materiaal- en personeelskosten. Daardoor is een reeks faillissementen van bouwbedrijven dichtbij... zegt de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemingen. Veel projecten vallen duurder uit door een tekort aan spullen en werknemers. En dat komt weer doordat nu weer veel meer wordt gebouwd... dan tijdens de economische crisis. Door de tekorten is een heipaal nu bijvoorbeeld 30 Duurder dan een paar jaar geleden. En ook vechten bedrijven om personeel. En de noodlijdende meubelfabrikant Steinhoff heeft jarenlang schijnconstructies gebruikt, schrijft het Financiële Dagblad. De krant concludeert dat na eigen onderzoek uit de Panama Papers. Steinhoff is officieel gevestigd in Amsterdam, maar heeft een hoofdkantoor in Oostenrijk, een vennootschap op de Bahama's en vastgoed in Groot-Brittannië. En het vennootschap waarin de panden zijn ondergebracht verwisselde een paar jaar geleden in. Acht dagen tijd, drie keer van eigenaar. Experts zeggen tegen de krant dat Steinhof op die manier... de financiële situatie mogelijk veel te rooskleurig heeft voorgesteld. Het liedje van Robbie Williams was natuurlijk uit 2002. Dank aan luisteraar Visser uit Heerenveen. En dan gaan we naar de situatie op de weg. Heel in de geest. Ja, er beginnen nu wel dagelijkse files te ontstaan. Dus het is al wat drukker op de A2, bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht... en ook op de A27 van Breda naar Utrecht. Maar de grootste problemen die zitten in het zuiden van het land... op de A58, van Eindhoven naar Tilburg. Want die is dicht bij Moorgestel door een ongeluk... en blijft waarschijnlijk dicht tot tien uur. Het is, um, wat zal het zijn, twaalf minuten voor half zeven. Um, we gaan naar uh, India... De snelst groeiende groep studenten van over de grens... komt niet meer uit China, maar uit India. De helft van de bevolking is onder de 25... en steeds meer jongeren willen verder leren... en steeds meer kunnen zich een buitenlandse studie veroorloven. Nu studeren er zo'n 250.000 Indiërs in het buitenland. De komende jaren gaat het aantal oplopen tot 450.000. Zo is de verwachting. Ook Nederlandse universiteiten doen hun best... om Indiase studenten aan te trekken. Dat merkte onze correspondent Aletta André. De 1% of the worldrankings. I'd like to study mechanical engineering, electrical or industrial engineering. Basu Kapoor zit in zijn laatste jaar van de middelbare school. En hij wil heel graag in het buitenland studeren, zegt hij, omdat hij de wereld wil zien. I want to travel the world. and In India, like there's a lot of competition for universities. So I want to escape that. Maar er is nog een andere belangrijke reden. Er zijn simpelweg niet genoeg Indiase kwaliteitsuniversiteiten voor alle studenten die nu verder willen studeren. Deze jongen wil mechanical engineering studeren en als hij dat aan een topinstituut in India zou willen doen dan heeft hij misschien een uh... Kans van 1% om binnen te komen. Zoveel studenten melden zich aan elk jaar. Dus zelfs met een rapport vol tienen ben je niet zeker van een plek. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom steeds meer studenten met ook maar een beetje geld over de grens kijken. En op deze uh, onderwijsbeurs in een luxe hotel in Delhi vechten instellingen uit de hele wereld om de aandacht van deze studenten. Ook de universiteiten van Twente en Groningen. And, uh, is ja. Heel veel Indiaanse studenten vragen zich af of ze Nederlands moeten spreken. Patricia Poppendik van de Rijksuniversiteit Groningen stelt deze studenten gerust. Engels is voldoende. De voornaamste reden om ook in India te gaan rekruteren is eigenlijk wel de diversiteit. Uh, het is ook heel goed omdat een uh, Nederlandse student ook een netwerk krijgt over de hele wereld. Dus, um, het is ook een manier om uiteindelijk die contacten wel te onderhouden en ook misschien wereldwijd te gaan werken. Ja, we weten dus dat in Nederland niet iedereen denkt dat een Engelstalige opleiding beter van kwaliteit is. Maar hier horen we dus een ander geluid. Internationalisering, diversiteit binnen de opleiding uh, heeft ook veel waarde voor de Nederlandse studenten aan de universiteit. I mean, are there very good business? I mean, very good uh, opportunities in terms of work there? The Netherlands will have, or is already having, a substantial shortage from the labour market in the fields of computer science and engineering. Marlies Overbeek vertegenwoordigt de Universiteit van Twente. Ja, voor ons is India belangrijk. We weten, denk ik. Allemaal wel wat over het feit dat er een groot tekort is aan technisch personeel in bepaalde sectoren. En de focus van Indiaanse studenten zit ook heel erg op het technische vlak. En we zien ook dat ja, sommige van de studenten die we hebben in Nederland blijven om op die manier bij te dragen aan ja, waar Nederland behoefte aan heeft. Voor veel Indiaanse studenten zal het studentleven in Nederland nog wel een beetje wennen zijn. Want zelf koken. Ja, in sommige plaatsen krijg je een private bathroom, in sommige plaats is het een shared bathroom. Ja, yeah. in sommige plaats. Bijdrage was dit van correspondent Aletta André.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 Ja, je luistert naar uh, Den Haag FM Sportsignaal uh, Radio. En wij zijn aanwezig bij de Swim Cup. En op de slotdag van de Swim Cup in het Haagse Hofbad werd Unicef ambassadeur Ranomi Chromo Jojo verrast met een vette check, -check van 18.800 euro voor Unicef. PR op de boskoppel, kapel 39. Ik ben trots opgenomen. Wat had je gezwommen? 39, uh, 30 volgens mij. En een dik PR?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 De bijdrage was van Edwin Cornelissen. Hij heet David Benjamin Boudenstein, maar hij treedt op als David Benjamin. Hij is afgestudeerd aan de Filmacademie in Amsterdam, is dus eigenlijk cameraman en regisseur. Maar hij leerde zichzelf gitaar spelen, want muziek maken was ook een grote passie. Deed al eens mee aan de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland. En dit is zijn nieuwe liedje, Until the Morning Light.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 Skies. Dance in slow motion. Shoot me down with your eyes. Tell me you really love me. Even when it's alive. Make me believe it. Until the morning light. Dat is de titel van het liedje. Until the morning light. David Benjamin dus. Hij uh, toert door Nederland. Van noord naar zuid. Van oost naar west. Dus hou de uitgaansagenda in de gaten. Um, dan is het nu...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 De luchtmachtbasis bij de stad Homs in Syrië is bestookt met raketten. Volgens de Syrische staatstelevisie zouden er meerdere doden en gewonden zijn. Wie er achter het bombardement zit is niet duidelijk... maar volgens Syrische media zijn de Verenigde Staten verantwoordelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent dat. En in Canada is een waken gehouden voor het ijshockeyteam dat vrijdag is verongelukt. De groep zat in een bus die op een vrachtwagen botste en er vielen 15 doden. De meeste slachtoffers waren jeugdspelers van ijshockeyclub Humboldt Broncos in het midden van Canada. In hun stadion was gisteravond een herdenking en de Canadese premier Trudeau was daarbij.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 Ja, de meeste problemen die zijn er op dit moment in het zuiden van het land. Het is al heel erg druk, bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg bij elkaar 13 kilometer. En daar is de vertraging ook al ruim een half uur. En verder, je hoorde het al in het nieuws net. De A58 van Breda naar Eindhoven is dicht tussen knopend Baterdorp en Moorgestel... door een dodelijk ongeluk. Het gaat lang duren daar, dus je kunt het beste voorlopig omrijden via Den Bosch. Dat is dan over de A2 en de A65. Verder is de roertunnel op de A2...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 Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, je hoorde het net al even in de verkeersinformatie ook. Op de A58 is dus een dodelijk ongeluk gebeurd. Contact nu met Annie de Wit van de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat is daar gebeurd? Nou ja, vanmorgen om vijf uur heeft er zich op de A58 een ernstige aanrijding voorgedaan waarbij twee persoonauto's waren betrokken. En uh, hierbij is een dodelijk slachtoffer gevallen... en een andere bestuurder is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. En u zegt ja, een ongeluk. Um, ik, wij begrijpen hier dat er stenen op de weg lagen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij hebben bij de aanrijding uh, enkele grote keien aangetroffen. Uh, en die lagen op het wegdek. En mogelijk zijn de auto's daar tegen aangereden of voor uitgeweken... En we gaan er nu vanuit dat het gaat om uh, afvallende lading van een ander voertuig. Dus die stenen zijn mogelijk van een vrachtauto gevallen? Ja, dat zou kunnen. Ja. En we zijn eigenlijk ook op zoek naar uh, uh, de bestuurder van een voertuig die een aantal grote stenen mist. Ja. Uh, want, ja, maar die heeft dat mogelijk niet eens gemerkt. Ja, dat zou kunnen. Het kan best zo zijn dat die stenen van het voertuig zijn afgevallen... Zonder dat die bestuurder daar iets van heeft gemerkt en gewoon is doorgereden. Ja. Je hoort ook nog wel eens dat mensen stenen gooien of da daar neerleggen. U denkt echt dat het van een auto is? Ja, we gaan uit van het laatste scenario. Het gaat daarom een stuk weg midden tussen de weilanden waar geen viaduct is. Dus het is niet aannemelijk dat iemand die daar op de weg heeft gegooid. Nee. We hoorden net dat het nog wel een tijd kan duren daar voordat de zaak is opgeruimd. Hebt u enig idee hoe lang? Ja, de A58 vanaf Bata door op richting Tilburg is voor alle verkeer afgesloten op dit moment. Uh, het onderzoek daar te plaatsen kan nog wel enkele uren in beslag gaan nemen. En uh, we raden uh, bestuurders ook aan om de verkeersinformatie te volgen uh, en uh, de omleidingsroutes uh, te nemen. Goed, dank voor de reactie. En hier de wit is dat van de politie over de situatie, dus op die A58. De bijeenkomst die zou eerst in Den Haag zijn... maar werd verplaatst naar Hilversum op een geheim gehouden locatie. De bijeenkomst met een optreden van de omschreden Haagse imam Fawaz Jeneet. Die heeft al een gebiedsverbod voor de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag. Twee weken geleden kwam die Fawaz opnieuw in opspraak... omdat hij de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb... een afvallige moslim en vijand van de islam had genoemd. Het is uh, verzamelen achter het spoor in Hilversum. Ja, Waar de bijeenkomst met de titel Martelaren van het Vrije Woord zal plaatsvinden... dat wordt dan nog geheim gehouden komt een beetje geheimzinnig over. In het verleden zijn natuurlijk uh, heel veel uh, gevallen geweest waarbij uh, locatiehouders onder druk zijn gezet om uh, de locatie in te trekken waardoor evenementen niet door konden gaan. Dus uh, ja, wij moeten creatief zijn om te voorkomen dat er uh, uh, overheid of media of andere druk gaan, uh, gaan leggen op, op de locatiehouder. Organisator is prediker Abu Hafs. De bedoeling is om uh, een belangrijke kwestie aan te kaarten die momenteel speelt binnen de moslimgemeenschap en dat is uh, de tendens die waarneembaar is dat er uh, geluiden zijn die aansturen... op het inperken van het spreekrecht van moslims. Namelijk dat politici nu openlijk aansturen op het uh, maken van nieuwe wetgeving. U heeft het dan over wat minister Gapperhuis zei? Minister Gapperhuis, maar ook uh, andere politici... die juist druk zetten op de minister om te komen met nieuwe wetgeving... Dat Buitenmost in gemeenschap zorgen. De uitspraken van Fawaz zijn waarschijnlijk niet strafbaar. Minister Grapperhuis wil kijken of het strafrecht kan worden aangepast. Rechtdoor, en de derde links. En dan gaan ze lopen Jongens, recht door. om uit te komen en de derde links. op een bedrijventerreintje. Hi. Trap op een dansschool of voormalige dansschool boven een garagebedrijf. Fawaz is daar al. Ja, haat, haat iemand te breken en Hij moet lachen om het predicaat haat imam. Oké, okay, ga we naar binnen. Er zitten zo'n 25 mensen, allemaal mannen. En nu zien we dus dat zelfs als hetgene dat je, wat je zegt niet strafbaar is... dat anderen voor jou gaan bepalen dat je er eigenlijk wel iets strafbaars mee bedoelt. Eerst neemt organisator Abu Hafs het woord. Kijk, de vrijheid van meningsuiting, die is er niet om dominante opvattingen in de samenleving te kunnen verkondigen. De vrijheid van meningsuiting is er juist om meningen te verkondigen... die buiten die kaders van Aparte meningen, vreemde meningen. En als men dat vergeten is, om welke reden dan ook... dan zullen wij hier altijd staan om Nederland daaraan... En dan komt Fawaz aan het woord. De organisator vertaalt, of beter gezegd... valt heel kort in het Nederlands samen wat hij zegt... en daar zitten geen controversiële uitspraken tussen. Hij valt zich gedemoniseerd door de media. Over de Abu Talib-uitspraken, die zijn verkeerd begrepen... En natuurlijk roept hij niet op om afvalligen te doden. Het uh, antwoord is dat de media eigenlijk bewust dingen door elkaar haalt. Want het is voor iedere moslim, maakt niet uit wat je kennisniveau is... is het duidelijk dat straffen uitdelen dat dat een zaak is... die voorbehouden is aan staatsinstituties. Wij kunnen hier moeilijk ook mensen gaan beboeten... omdat ze door rood licht rijden. Dat is iets wat, waar je instanties voor hebt. En hij zegt, het wordt eigenlijk bewust gedaan om eens in een kwaad daglicht te zetten. Bezoekers is aangeraden om niet met de media te praten. Een jongeman wil wel vertellen waarom hij gekomen is... maar niet met zijn stem op de radio... omdat hij anders problemen op zijn werk vreest. Fawaz doet niks strafbaar, zegt hij, en toch willen ze hem aanpakken. Ze willen het spreken onmogelijk maken. Nou ja, vanavond in Hilversum in ieder geval niet. Matthijs van der Wiel was dat bij die bijeenkomst gisteravond in Hilversum. Zelf unieke sieraden maken. Heel veel mensen doen dat als hobby of ze proberen daar een beroep van te maken. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt... dat het aantal ingeschreven edelsmeden in vijf jaar tijd... met iets meer dan een derde is gegroeid tot ruim 1500. In het hele land zijn er nieuwe cursussen en ook vakopleidingen. En verslaggever Jeroen Schuthuizen ging naar zo'n opleiding. Op de vakschool Edelsmeden in Amsterdam. Heerlijk, ja lekker uh, hameren op mijn stukje zilver. Dit wordt een uh, smetering. Dit is een opdracht van uh, school. U bent met de brander bezig. Ja, klopt. Ik ben uh, uh, gouden balletjes aan het maken. Gouden balletjes? Ja, het zijn, uh, het zijn zulke kleine balletjes die ik voor een uh, oorbel aan het maken ben. Wat een priegelwerk. Ja, zeker. Dat is het zeker, ja. ja maar wel heel, heel fijn en... Bijna meditatie eigenlijk. Anke Akerboom. Dit is vakschool Edelsmede. Inmiddels uh, bestaan wij zo'n 22 jaar. En we leiden mensen op tot het beroep van de Edelsmede. Ik zie vooral jongere mensen. Vroeger had ik 55-plus vrouwen. Nu zijn het uh, hoofdzakelijk vrouwen rond de 35 uit het onderwijs. Uh, het ziekenhuiswezen, advocaten, doktoren, piloten hebben we zelfs. Steward, stewardessen... We hebben inmiddels uh, zo'n 110 leerlingen in de week. Die gewoon iets anders willen doen? Die absoluut iets anders willen doen, die het echt helemaal zat zijn. Die het uh, zat zijn dat ze heel hard moeten werken voor te weinig geld en niet gehoord worden. Dat is wel wat ik te horen krijg. En hier kun je lekker... Hier kan je op een fijne, ontspannen manier een nieuw beroep leren. Of een nieuwe hobby. Er zijn mensen die zeggen, je hebt mijn leven gered. Echt waar? Ja, blijkbaar is dat uh, een ontspanning en een bevrijding... dat mensen uh, ja, dit hebben kunnen kiezen. Wat ben jij aan het doen? Ik ben nu een armbandje aan het maken. Wat is dat voor materiaal? Het is zilver. En wil je hiervan je beroep maken? Ja. ja, absoluut. Geen twijfel? Nee. Heb je andere dingen gedaan? Ja, ik heb namelijk horeca gedaan. Ik kan hier echt helemaal uh, mijn rust in vinden. Dan ben je even weg van de snelle stads, uh, stadswereld. De herrie buiten. De herrie buiten, ja. <lacht> <lacht> Inderdaad. Dirk Maton. Ik ben bestuurslid bij het Nederlands Schilden van Goudsmede. Ik vind het heel erg leuk dat mensen ons vak mooi vinden... en zelfs mooi genoeg vinden om het zelf te gaan uitvoeren. Maar we moeten wel onderscheid blijven maken... tussen de goedwillende amateur en de professional. Want we zien in het hele land enorm veel cursussen. Het probleem is alleen dat die opleidingen of cursussen... vaak niet branche erkend zijn... zodat we geen uh, zicht hebben op de kwaliteit van die opleiding. En dus ook geen zicht hebben op de kwaliteit van degene... die uiteindelijk die opleiding afronden. Want er is maar één echte opleiding. In Nederland is er op het moment echt één erkende opleiding, en dat is de vakschool in Schoonhoven. Want waar bent u dan bang voor? Nou, we zijn er uiteindelijk bang voor dat uh, doordat mensen op een niet uh, door de overheid erkende opleiding hun uh, cursus volgen, uh, de uitvoering van hun werk minder van kwaliteit zal zijn. Uh, wat dus uiteindelijk betekent dat uh, een consument bijvoorbeeld een ring zal kopen die niet deugdelijk in elkaar zit. Beun de haas. Beunazerij is natuurlijk nooit goed. Ik ben bezig met het uh, steentje zetten. Voor een, uh, voor een ringetje. Komt u nou uit de zorg of het onderwijs? Nee, ik kom uit de decorbouw. En dit kan ik nog heel erg lang volhouden. En uh, decorbouw, dat werd, uh, werd, werd wel zwaar. Lichamelijk ook zwaar. Mevrouw Akerboom, ik ben net bij uh, een bestuurslid geweest... van het Nederlandse gilde van Goudsmeden. Ja. Nou, die vindt het maar een beetje zo-zo, wat hier gebeurt. Niet erkend en zo. Uh, nou, we zijn erkend door Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. En vroeger uh, werden onze examens afgenomen door de federatie Goud en Zilver. Maar die hebben dat ondergebracht bij vakschool Schoonhoven. En die accepteren onze leerlingen niet. Vindt u daarvan? Maakt me niet uit. Ik heb een fantastische school. En we hebben een geweldig team. En we geven uitstekend les. En dat is waar het over gaat. Bijdrage was van Jeroen Schutijzer. Bij de Smeden was die dus. En nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Anti rookbeweging Clean Air Nederland... stapt opnieuw naar de rechter in de strijd tegen rookhokken. De organisatie kreeg al voor elkaar... dat de rookruimtes in de horeca op termijn verdwijnen. Maar volgens de Volkskrant stapt Clean Air opnieuw naar de rechter... als het kabinet niet snel met een verbod komt... voor rookhokken in alle openbare gebouwen...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 De cultuursector kan niet zonder stagiairs en vrijwilligers, smelt trouw. Uit onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid in de culturele sector ietsje aantrekt... maar dat bijna de helft van de vacatures nog voor onbetaalde functies is. Grote musea zoeken vooral hoogopgeleide stagiairs. Bijna elk in, elke instelling heeft wel een betaalde vrijwilligerscoördinator in dienst. En festivals en kleine musea draaien op vrijwilligers... Gelukkig zijn het er genoeg, schrijft de krant. Bijna de helft van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar... zet zich eens per jaar in voor vrijwilligerswerk. Van een verkeersader vol met auto's... naar een groene boulevard voor voetgangers en fietsers. Vandaag gaan in Rotterdam de werkzaamheden... voor een nieuwe koolsingel van start. De Vierbaansweg krijgt een opknapbeurt die drie jaar gaat duren... en bijna 60 miljoen euro kost. Na jaren van plannen en tekenen gaan we nu eindelijk de bouwketen in... zegt Adriaan Geuze van architectenbureau west 8 tegen RTW Rijnmond. Uh, we staan nu voor het oude postkantoor, een grote uh, bestraten vlak... Hier verandert het drastisch. Net als op hele andere grote stukken van de koolsingel... wordt het hier groen ingericht. En de nieuwe koolsingel moet in de lente van 2021 klaar zijn. En Nederlanders zijn grotere zoete kouwen dan ze zelf denken. Bijna 95% van de Nederlanders schatten eigen dagelijkse suikerconsumptie te laag in. Dat schrijft de Telegraaf. Ze krijgen vaak drie keer zoveel suiker binnen dan ze zelf denken. Blijkt uit onderzoek van het Diabetesfonds. Niet tien suikerklontjes, maar dertig per dag is het gemiddeld. Directeur Hanneke Dessing van het Diabetesfonds noemt de uitkomsten alarmerend. Maar ze begrijpt de verkeerde inschattingen. Er zit vaak veel suiker in producten. producten waar je het niet van zou verwachten. Denk aan bijvoorbeeld ontbijtgranen, zuiveldranken, sauzen, salades en dressings. Het Diabetesfonds roept bedrijven dan ook op om minder suiker toe te voegen. Helene de Geest, waar staat het stil? Vooral in het zuiden van het land. De A58 is daar natuurlijk dicht, van Eindhoven naar Tilburg... tussen Baterdorp en Moorgestel. En dat zorgt voor een lange file ook de andere kant op bij Oorschot. 10 kilometer daar. Maar de meeste verdragingen is er op dit moment op de A2... van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg. Daar heb je namelijk drie kwartier verdraging door een auto met peeg. Teruggedraaid nu uit 1983, The Beat... 80, de groep de Beat was dat. Can't get used to losing you. Het is tien uh, minuten voor zeven. We gaan uh, contact zoeken met onze verslaggever van dienst op deze maandag. Dat is Roel Pauw. Roel, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En waar ga je naartoe? Ik ga naar Breda uh, om op de trein te stappen. Want uh, vanaf vandaag rijdt de hogesnelheidstrein langs Breda. En voor uh, veel mensen is dat uh, reden voor een uh, klein feestje. Bijvoorbeeld voor de ondernemers uh, in Breda en omstreken. En voor de bestuurders die er... ...lang op hebben moeten wachten dat de hogesnelheidsterrein hun station zou aandoen. Maar voor anderen is het natuurlijk een beetje een verdrietige dag. Bijvoorbeeld Roosendaal. Gisteren reed daar de laatste trein met bestemming België uh, langs. Na 7, wat zeg ik, 61, jaar. 61 jaar lang is dat het station geweest waar je dan uiteindelijk uh, Nederland ging verlaten. Dus uh, vanuit Roosendaal moet je vanaf uh, nu ook gaan boemelen... ...naar Breda om dan op de hoge snelheidstrein te kunnen stappen. Uh, het station is helemaal vernieuwd. Dat was twee jaar geleden al klaar. Maar nu gaan er ook daadwerkelijk uh, treinen rijden langs Breda richting Antwerpen... ...waar je dan uh, in een kwartiertje kunt zijn. Er wordt zelfs gezegd, je kunt even in je lunchpauze een broodje halen in Antwerpen... ...als je dat leuk vindt. <laughs> ja. Maar ja, In, in Roosendaal, uh, mineur dus... Ja, in Roosendaal, absoluut mineer. Uh, gisteren hadden ze daar een, uh, een soort uh, ja, rouwdienst bijna. Rouwdienstregeling. Dat vinden ze erg jammer. Ik uh, heb die trein zelf ook nog wel geregeld genomen. Dat was altijd spannend. Roosendaal, daar houdt de wereld een beetje op. Want dan kom je in België. ja, maar ja vanaf uh, vandaag dus niet meer. Blij in Breda, mineur in uh, Roosendaal. Daar horen we straks ook nog wel even iets over. Maar we gaan meer horen van jou als je daar bent. In uh, Breda, dus Roel Pauw is dat. Van het NK Boerengolf tot het NK Palingroken. Nederland kent heel veel verschillende nationale kampioenschappen. En fotograaf Gerrit de Heus die bracht al die kampioenschappen in beeld... in het fotoboek De zegen in Zicht Nederland in Kampioenschappen. Meneer de Heus, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam u op dit idee? Uh, nou, gek genoeg heb ik het idee al zo'n 18 jaar. Uh, ik zag uh, op televisie een keer het Nederlands kampioenschap... frikandellen eten voorbij komen... En ik ben toen gaan denken van, joh, er zal vast wel meer zijn. Uh, en daar zit wel een serie in. Alleen, ja, ik ben pas eigenlijk twee jaar geleden echt begonnen met, uh, met het uitzoeken daarvan. Ja, en toen kwamen je heel wat mooie voorbeelden tegen. Ik heb hele mooie, uh, mooie voorbeelden heb ik gevonden, ja. Echt dingen waar ik, waar ik zelf nog nooit van gehoord had, maar uh, die heel erg mooi zijn. Ja. Vertel. Uh, nou, onder andere uh, goudpannen vond ik een hele mooie. Goudpannen? Uh, Goudpannen, ja. Wat is zijn dat? Mensen die. Um, nou, het zit mensen een mensen aan een bereidje in een. allemaal in een bak met water. En uh, ze krijgen een emmer vol met zand. En daar zitten uh, ja, hele kleine schilvertjes goud in. En de kunst is om die daar zo snel mogelijk uh, uit te, te vissen. Wat Sint-Wilde West altijd deden in. eigenlijk vroeger? Wat, zeg je? Wat ze in het Wilde Westen altijd deden vroeger? Ja precies, Met ja, zeven in het water. Alleen, alleen nu uh, gewoon in een weiland in, uh, in Noordoost-Groningen. Ja. Ja. Nou, en wie, wie het meeste goud heeft ge, gevonden in, in, de, in, de, in de brei zeg maar, die is de winnaar. Nou het is ook op tijd, dus ik, iedereen heeft uh, een even aantal uh, goudschilvertjes in die uh, emmer zitten. En uh, het gaat erom dat je ze allemaal vindt en je weet niet hoeveel erin zitten. Ja, oh, aan en, en erin gestaan. Want ik, dat zag ik tenminste op die foto. En um, ik zag ook, uh, want ik heb wat foto's bekeken inderdaad uit het boek. Um, ja. Dat zwerkbal van uh, uit, de, uit, de, uit de Harry Potter boeken, dat, dat wordt ook gewoon beoefend door allerlei mensen. Ja, klopt, klopt. Dat wordt eigenlijk steeds serieuzere sport. En uh, dat, dat was ook wel heel bijzonder om te zien. En toen ik eraan kwam had ik echt uh, geen idee wat het, uh, wat het voor sport zou zijn. Maar uh, ja, na een tijdje begint het een, begint een beetje te snappen, maar echt, echt overal op het veld er staan zes hoepels, uh, drie ballen in het veld, uh, mensen lopen met een PVC-pijp tussen de benen. Een soort als bezemsteel als, als, moet dat voorstellen. Ja, ja. alleen het vliegen lukt niet echt. Maar... <laughs> nee. maar... En wat is de gekste die u bent tegengekomen? Ehm... Uh, nou, dit, dit vond ik wel de bijzonderste. Maar, maar wat ik eigenlijk vooral wel, wel wil benadrukken... dat het, het niet alleen maar gekke dingen zijn. Het zijn ook echt wel uh, mensen... de meeste NK's zijn mensen heel serieus... met hun sport of hobby of hun vak bezig. En het boek is ook echt wel een, een, een ode aan al die mensen... en ook vooral aan de, aan de vrijwilligers die hieraan meewerken. Want zonder vrijwilligers is, uh, is zo'n NK organiseren niet mogelijk. Nee. Het, het is nog best lastig, denk ik, om uh, dat in één foto te vatten... Ja, nou, in het boek staan wel meerdere foto's. Uh, bij bij ieder NK uh, staan er wel meerdere foto's. Ik probeer wel een beetje beelden te maken waarvan je even denkt van, wat, wat, uh, waar kijk ik naar? Uh, maar vervolgens is het met tekst en foto's, uh, is dat wel wat duidelijker. Dus ja. per onderwerp staan er drie, vier foto's. Ja, nee, want ik snap nu ook wel, omdat u zegt van ik wil ook uh, juist al die, die vrijwilligers die zich, uh, dus de scheidsrechters, noem maar wat, om die, om die een beetje te eren. Want Precies, ik, ik, ja. ik zag een foto inderdaad van gewoon ja drie mensen achter een jurytafel. Ja, ja dat is bij Dog Dance en ja, dat, dat vind ik echt, vind ik echt een, daar ben ik heel blij mee, tenminste um, dit zegt best wel veel. Deze mensen zitten in een hele koude hal, uh, jas aan. Uh, toch wel een beetje een vervallen hal. En ja, heel erg hun best te doen. En die mevrouw rechts op de foto, die, die is... Ja, eigenlijk alles. Die, die houdt de tijd bij. Uh, die, doet de, die is jurylid, uh, die zorgt voor de muziek. En ik denk dat, dat dat tekent echt wel de mensen die hiermee bezig zijn. Zo ja. Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit zijn ze met hun hobby bezig. En dat vind ik wel heel erg mooi. En dogdance, is dat inderdaad wat ik denk dat het is? Dat is precies uh, ja, uh, wat je denkt dat het is. Het is tussen dansen, dansen met je hond. Ja, ja. Oké, okay, mensen dansen met hun hond. Uh, met, ja, ja. Klopt. <laughs> okay. Dat boek was ook een crowdfundingsactie begonnen... dus om geld bij elkaar te sprokkelen om dat boek te maken. Het feit dat het er nu is, is dat allemaal goed gegaan dus? Dat is helemaal goed gegaan. Ja, het is, het is uh, vorige week gepresenteerd. En uh, de verkoop loopt goed. Het uh, ligt uh, in de boekhandel en uh, dat, gaat, uh, dat gaat heel erg goed. Ja. Nou, eigenlijk is het gewoon Nederland in foto's. Het is Nederland in foto's. Ja, het is inderdaad het NK's. Eigenlijk een beetje de NK's en een kapstok om, om Nederland te laten zien. Het wat is echt wat doen de mensen allemaal in hun vrije leven. tijd? Wat mensen in de vrije tijd doen, ja, precies. Ja. Ja. De zegen in zicht, zo heet het boek. Gemaakt dus door Gerrit Heus. Nederland in kampioenschappen. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.